10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zijn belastingaangifte over 2011 openbaar gemaakt. De multimiljonair kwam de laatste tijd steeds meer onder vuur te liggen omdat hij weinig loslaat over zijn belastingaangifte. Nu blijkt dat Romney in 2011 bijna 2 miljoen dollar aan belastingen heeft betaald. Romney had tot nu toe alleen zijn aangifte over 2010 bekendgemaakt. In Amerika is het gebruikelijk dat presidentskandidaten hun aangifte openbaar maken. In Haren is het Facebookfeestje uitgelopen op rellen. Er zijn flessen en vuurwerk naar de ME gegooid. Een groep jongeren is een afgesloten straat ingerend... en heeft dranghekken omgegooid. De ME heeft charges uitgevoerd en is bezig de schoepboel schoon te vegen. Tussen de 3000 en 4000 mensen zijn op het aangekondigde verjaardagsfeestje van een meisje van 16 afgekomen. De politie en de gemeente roepen mensen op om weg te blijven uit Haren. Toch blijven er nog steeds mensen komen. Volgens verslaggevers is het een chaos in de Groningse Villawijk. De vergoeding voor de medicijnen voor de ziekte van pompen... en de ziekte van Fabrie blijft voorlopig gehandhaafd. Ook voor nieuwe patiënten. Er komt een speciale financieringsregeling voor de dure medicijnen. Het is een advies van het college voor zorgverzekeringen. Het moet nog naar de minister, maar die volgt adviezen van het college bijna altijd. En de Britse minister Andrew Mitchell is in opspraak geraakt doordat hij politieagenten onbeschoft heeft behandeld. Mitchell werd door agenten staande gehouden toen hij ergens fietste waar dat niet mag. Volgens Britse media heeft Mitchell de agenten voor plebs en idioten uitgemaakt. Verder zou hij hebben gevloekt. Mitchell heeft inmiddels zijn verontschuldigingen aangeboden, maar ontkent dat hij heeft gescholden en gevloekt. De Britse politievakbond vindt dat Mitchell moet aftreden.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 NOS en BNN. Het WK wielrennen. Betje Joer Lippens en Filemon Wesselink. Filemon, time flies when you're having fun. We zijn alweer aan het laatste uur aanbeland van deze uitzending. Helaas. Helaas, hè, want het gaat echt veel te snel. En we gaan nu praten met de twee kopmannen van de Nederlandse mannenploeg. Uh, die hebben nog een dagje. Die mogen nog morgen even rustig naar die dameswedstrijd kijken. Robert Geesink en Nicky Terpstra inmiddels aangeschoven. Uh, twee kopmannen. Kun je nou nog zeggen wie nou nog de echte kopman is? Of maakt dat niet uit, heren? Ja, we zijn zelfs met vier. Dus. dat betreft, uh, die andere twee mannen zouden we daar ook bij moeten halen. Ja, ja maar twaalf. die zijn beschermd. Hè? Dat is toch een ander... Tenminste, ik vind dat toch een ander detail dan wanneer je kopman bent. Beschermde renners, dat zijn renners die mogen dan voor een kans gaan als het uitkomt. Ja, ik denk dat we het meer moeten zien als vier beschermde renners... Die, die elkaar in de finale wel zullen vinden. En uh, uiteindelijk wel uh, de, de beste naar voren zullen schuiven. Houd je er nog wel knechten over? <laughs> We de daar hebben we hard voor gewerkt het hele jaar om, uh, om die startplekken te krijgen. Nee, Maar Nicky, is dat een luxe positie? dat je vier man hebt die in principe de koers zouden moeten kunnen afmaken? De Spanjaarden bijvoorbeeld hebben dat ook. Uh, nou ja, het is mooi dat we vier sterke renners hebben die een die finale kunnen rijden. Ja, tuurlijk is dat mooi. Ja, maar wat Filemon net zei, ik bedoel, hij zei dat schrapje grapje. Aan de andere kant kun je, nou, je denken: van ja, nou. wie moeten dan het werk doen, inderdaad? Nou ja, kijk. We willen ervoor zorgen dat we niet hoeven te werken, dat we geen gaten hoeven dicht te draaien, omdat we daar dan al bij zitten. Met die andere vijf man. Ja. Hoe gaan jullie uh, koersen zondag? Want jij bent een echte aanvaller, Nicky. Dat is wel eens mooi om te zien. Uh, Geesink, wat berekenen daar? Is het een soort tussenweg of hoe gaan jullie dat doen? Ja, wij, wij hebben geen ploeg hier uh, zoals we denken, de Spanjaarden of de Belgen, die, uh, die alles. Uh, op alles gaan zetten voor, voor een man of voor, voor een aantal mannen, zeg maar. Dus we zullen toch meer het, het aanvallende gaan, gaan kiezen. Dus de koers hard maken. Ja, en niet als kip zonder kop op, op, op zes ronden voor het einde beginnen te springen, denk ik. Maar uh, met die vier mannen dan, maar, uh, maar richting echte, in, in, de, in de echte finale zullen wij toch uh, wel een mooie koers willen gaan laten zien. Voel je je ja. daar lekker bij om op die manier te koersen? Zo heb ik altijd gekoers, denk ik. Alleen uh, als je op een gegeven moment uh, ontwikkelt naar een die die in de grote rondes voor het klassement rijdt... is het niet altijd verstandig om, om op elke klimaat te springen als je tegen mannen als Contador en, uh, en, en Rodriguez gaat rijden... die, uh, die nog nee. net een tandje harder kunnen trappen. Vind je het uh, moeilijk om, uh, om, stel je voor, Nicky die heeft de beste benen. Vind je het moeilijk om uh, voor hem te moeten knechten? Of? Ja, ik denk dat we daar allemaal professional genoeg voor zijn. Uh, maar in eerste instantie uh, gaan we er alles aan doen om, om gewoon met, met die vier renners uh, in die finale te komen. Of in ieder geval uh, in hele goede posities die finale in te komen. En dat zou betekenen dat je niet, uh, niet moet gaan wachten uh, tot Rodriguez en de Gilbert uh, volle bak die laatste keer uh, de koud weg op, uh, Want dan uh, zullen we waarschijnlijk... Of in ieder geval uh, is de kans niet heel erg groot dat, dat, dat we daar met, met vier man in het wiel gaan zitten. Loop je niet het risico dat die andere ploegen ook heel erg naar jullie gaan kijken? Zoals je dat in de Gold race vaak hebt. Zo van nou, Laat die Nederlandse ploeg maar uh, de koers in handen nemen. Uh, laat hun maar controleren. Laat hun maar alles regelen. Dat, die kans heb je. Maar ja, daarom zei ik net al. Wij willen ervoor zorgen dat we niet ergens achteraan hoeven te draaien. mannetje meesturen dus. Uh, Bertjan meest, man uh, bijvoorbeeld. Hè, wordt ja, dan meteen een specialist genoemd. in. Ja. Uh, maar we hebben nog vier man die dat goed kennen. Ja, en, en wanneer breekt dan de echte finale aan hier op dit parcours? Is dat inderdaad die laatste twee ronden? Ja, en het hangt ook van het weer af. Kijk, als het heel zwaar weer is, dan, dan kan de slag zomaar iets eerder vallen. Maar ja, loopt het allemaal mooi, is, is het mooi weer, ja, dan, dan kan het ook zomaar op de laatste keer Kouwberg gebeuren. Waar hoop jij op? Ik denk aan het NK in Kerkraden. Bar slecht weer. Ja, daar hoop ik wel op. Ik hoop uh, op echt Hollands weer, ja. Dat zou, denk ik, voor ons het beste zijn. Want wat gebeurt er dan met jou als je, als je het ziet regenen? Dan, ik denk dan, oh, rustig aan met de fiets en niet te hard door de bochten. Maar jij denkt van, wat denk jij eigenlijk? Ja, dat denk ik ook. <laughs> maar, maar iets minder dan de rest, denk ik. Het is, uh, kijk, niemand vindt het leuk om in de regen te fietsen. Ik vind het ook niet leuk om in de regen te fietsen. Maar je, de rest ervoor, je rest misschien in, uh, gaat op een gegeven moment die... nog, nog erger. Nee. Ja, ik kan er wel tegen. Ja, maar je bent ook vader en je gaat op een gegeven moment zo'n helling af. Denk je dan niet van, oh, even een beetje voorzichtig... want ik wil er zo meteen niet liggen? Zegt een nee, zijn vader, ja, hè? Ja, nee, dat, uh, hm. dat maakt niks uit. Nee? Dan kan je gewoon helemaal meteen... Uh, nee, maar daar ben ik ook niet zo bezig met de koers. Uh, in de koers ben ik bezig met de koers. Ja, wat heeft je niet veranderd als mens, in die zin? Nou, misschien uh, als mens wel, maar als koers uh, niet. Nee, je gaat er nog met evenveel overgave in. Ja. ja. En jij, hoe zit het met jou, uh, Robert? Ja, hetzelfde denk ik. Ik denk dat je tijdens het fietsen probeer, probeer je daarop te focussen. Op de fietsen. En als je hele dag uh, aan andere zaken zit te denken... dan ben je denk ik, sowieso niet goed bezig op de fiets. Dus ik uh, kan het uh, redelijk van me afzetten. En uh, dat is uh, denk ik ook wel belangrijk. Want uh, ja als je... Elke bocht die je instuurt gaat denken. Ik bedoel, We hebben gisteren Guido Weijers gehad. En die zei uh, juist niet daaraan denken wat je niet wil. Ja. En uh, nou, als je elke bocht die je instuurt denkt. van, nou, dit kan wel eens niet helemaal goed gaan. Dan uh, gaat het sowieso niet goed. Maar maar Daarom fiets ik de laatste tijd zijn broord. Omdat de jij de, net vader ja. bent geworden. Jij ja, ja, bent tijd eigenlijk gewoon te slim om te fietsen. <laughs> ja. Daar komt het op neer. Ja, dan, dankjewel. Ik <laughs> zei Nicky, we gingen net even terug naar dat NK. Dat hele verregende NK. Uh, als ik aan, aan het WK denk, twee jaar geleden. Melbourne. Dichter bij de wereldtitel. Uh, ben jij nooit geweest? Nou ja, gelukkig uh, ben ik zondag wel wereldkampioen geworden natuurlijk. Maar dat, ja, uh, inderdaad. Ja, de gaan we weer de ja, ja, ja. ja. ja, ja, hey, ja wij moeten duw. daar nog aan wennen. Hè. Dat ja. idee dat je gewoon zomaar met je ploeg wereldkampioen gaat. We hebben we nog niet gefeest? Nee, oh. Ongelooflijk. Ik heb wel de medaille gisteren gezien. Die had hij in, in zijn. Ja, die nee, nee, ligt nou in mijn koffer. <laughs> <laughs> Weet je zeker? Nou, maar ja, dat in Australië was dat. Uh, ja, ik zat er inderdaad dichtbij. Maar ja, aan de andere kant ook weer helemaal niet. Dus uh, dat was toen puur een alles-of-niks poging. Want als ik was gaan sprinten, had het ook niks geworden. In. Want wat was het, 200 meter van de streep toen Husoft en daarna nog een paar anderen ja, over je heen ja, kwamen? Ja, ja, precies bij het bootje, 200 meter, daar stormden ze er voorbij. Ja, maar ik maar zeg eens eerlijk, je hebt wel op een moment denk ik wel gedacht van het kan, hè? Maar ik heb nooit de waag gehad dat ik uh, kampioen ben. Nee, hadden. ik wel. Dus, uh... ja. <laughs> ik was echt aan het juichen en ik rende de camera uit. Ik kom terug en dan zie ik iemand anders wereldkampioen worden. Ja, het was echt op de beelden zag het er mooier uit dan het <laughs> werkelijk uit was. Ik, ik heb nooit meer dan uh, 40, 50 meter gehad. Robert, waarom denk je dat uh, Nicky uh, wereldkampioen kan worden? <laughs> um, nou ja, wat je net zelf al zegt. aanvallende manier van koersen. De manier waarop hij uh, nu gefocust is op deze Indaskoers. Mm -hmm. En ik denk dat hij... Uh, dit jaar in, uh, voor de Nederlandse renders uh, in het echte zware indagswerk. Het uh, ja, als hem een van de beste uit eraf gebracht heeft, zeg maar. Ja. Dus uh, dat hij een van, de, van onze sterke mannen gaat zijn uh, zondag. Nicky, waarom denk je dat Robert wereldkampioen kan worden? Omdat Robert uh, alle klimmetjes heel goed uh, verteert. We moeten toch eerst de Leus Limburg heen rijden, wat dan veel hoogtemeters zijn. Ja, en dan nog elf keer uh, de Kouwberg op en tien keer de Beemelberg. Dat, dat ga je toch wel voelen. En uh, Robert rijdt makkelijk berg op. Dus uh, dat doet hem niet zoveel die eerste keren. Dus dan zou die de laatste keren op elkaar gewoon fris zijn. Jongens, we hebben muziek. En we gaan live muziek uh, spelen. Ton Engels. Het like is oranje. Het is wit. Lekker soepel. is zitten. Hij gaat hem pakken, hij gaat het doen. Hij schakelt bij kampioen. Ero be, ik er geen gezien. Ero vanaf de hoogste top vanuit de diepste dal. Of ik nou champagne zip, of uit de play drink. R O B E R T Ja, het is al de zesde keer dat Zuid-Lumburg het WK wielrennen organiseert. De laatste keer was in 1998 en Michael Bogert zat toen in de kopgroep van zes. Maar hij reed lek, juist op het moment dat de latere winnaar Oscar Kamenzind debareerde. Stefan Dadeboud gaat terug in de tijd met Michael Bogert. Ja, er zijn problemen voor Michael Bogert. Net als Oscar Kamers, die is weggereden. En dan heeft hij ver zeg. Hij moest het overnemen van Michele Bartoli. Want die kon dat gaatje niet dichtrijden. Het was gewoon een raar moment. Ik, ik, ik had al een beetje, ik heb het al vaak gezegd, ik had het idee... Toen ik op de grote weg naar Maastricht reed... dus de, de, die, hier de Kouberg eigenlijk naar beneden, naar, richting Maastricht... dat ik dacht van, omdat je dan wat hogere snelheid hebt... en dan ging mijn fiets een beetje heen en weer. En iedereen kent het gevoel wat iedereen die wel eens op een racefiets heeft gezeten... of was op een racefiets zit, die heeft eens als hij thuis wegrijdt... Uh, dat hij denkt, hé, hey, ik heb een lekker band. Maar dat heb je dan niet. Maar dat gevoel, dat kent iedereen wel. En ik had dat daar ook. Ik reed naar beneden en ik dacht van... Wat, wat, mijn fiets, die golft een beetje... En Toen dacht ik, zou ik lekker hebben, maar ik zag dat niet, want ik voelde geen stoten op mijn velg. Dus ik dacht, dat zal toch niet. In de laatste zeven kilometer van een WK gaat dat niet gebeuren. En uh, toen, uh, ja, ik heb er verder geen aandacht meer echt aan geschonken. Totdat, uh, ja, je draait linksaf eigenlijk het vals plat naar Bemelenberg op. En dat is al lastig en zeker na 255 kilometer, dan loopt dat natuurlijk niet meer. Dan voel je dat in je benen en, en Kamersien ging en die ging echt hard weg. Dus er zat wel, uh, zat wel wat achter. Um, uh, Armstrong die reageert eigenlijk. En ik, uh, of niet echt reageer, maar er ging iets versnelling. Ik neem van Armstrong over. En ja, ik, ik hang altijd redelijk veel over mijn stuur heen. En ik merkte ineens van, uh, ja, toen voelde ik het, toen, toen hing ik over mijn stuur en toen voelde dat ik mijn voorband uh, lek was. En dan is er paniek daar bij Gerry Kneteman en bij de mechaniekers. Want er moet er een nieuw wiel gestoken worden. En net in de finale, Adrie van Houwelingen zit in de wagen van Gerry Kneteman. En die heeft hem dan weer op de fiets gezet. Ja, dat is het gaatje wel geslagen. Daar vooraan rijdt Oscar Kamersin. Daarachter Lens Armstrong, Miguel Bartoli, Peter van Petergem. Ik heb altijd geroepen Ik denk dat Van Petergum dan een hele grote kans had gehad om wereldkampioen te worden. Want ik, ik, ik weet niet of ik goed genoeg was om Kamersin te volgen bergop. Maar ik was wel goed genoeg om Petergum te volgen. En Petergum heeft boven op Bemelenberg weer gewacht op Barteli. Maar ik had zeker 100% meegezeten met, uh, met Van Petergum En ik, ik ben altijd een renner die doorrijde. En ik had ook voor een brons plak gereden. Dus ik had vol met uh, Van Petergum doorgereden. En dan hadden we wellicht wel teruggekomen bij Kamersin. En dan had Van Peterum de sprint gewonnen. Hey. Met die lekkerband. Hij heeft moeten vechten om weer terug te kunnen komen. Bij dat groepje. door de wagens heen heeft hij zich geploeterd langs die jurywagen. En dan eindelijk in dat wiel van Armstrong. Maar voor hem, daar weet hij nog steeds, die twee. En daar weer voor die ene man uit Zwitserland, Oscar Kamersin. Ja, die reed nog heel goed, uh, die nog heel hard uh, de Kouwberg op. En ook Bemelenberg. Uh, ik heb dat laatst nog gezien, dat beeld. En dat is zwaar buitenblad wat hij daar rijdt. En uh, ja, ik reed ook zwaar buitenblad. Ik denk dat wij twee het hardst omhoog reden. Laatste ronde. Maar ook de Kouwberg reed hij nog wel met uh, redelijk uh, fors op. Die weet achter zich aan dus, de twee, de Italiaan Michele Bartoli en Peter van Petergem. We zitten bijna in de afdaling op de Damelenweg. Daar is dus al Oscar Kamenzin, draait linksaf, nu de Kouwberg op. Hij was heel goed en een week later was hij nog steeds heel goed, want toen reed hij me er ook nog af in de finale van de Ronde van Lombardije. Dus ja, dan, dan weet je wel hoe zo'n renner in vorm was. En nu gaat hij zo goed jouwer en gaat nu over de streep heen. De nieuwe wereldkampioen heet Oscar Kamenzien uit Zwitserland. Ja, het vervelende is zeg maar, dat je nooit weet wat er, uh, wat er had gebeurd. Je weet het gewoon niet. en dat is, je, je, je droomt er nog wel eens over, of je denkt er nog wel eens: ja, wat had er gebeurd als ik niet lekker had gereden. Aan de andere kant, uh, ik had ook gewoon zonder lekker band 60 kunnen worden. Ja, dan kan je beter met een lekker mandses te worden. Dan heb je nog een goed excuus Heb je nog altijd de illusie dat je podium had kunnen rijden. Maar uh, uh, Dus ja, ach, ik berust ook vrij snel. Ik was wel even teleurgesteld. Om, en, maar ik was meer teleurgesteld om het feit, het was een, da een dag waar ik heel het jaar naartoe had geleefd. Waar ik zoveel, waar ik zo naar uitkeek. Waar, waar ik echt zin in had. En dat is ineens gedaan. Dat is hetzelfde als je, als je zin hebt in een heel goed. Uh, dansfeest. <laughs> dan ga je, kijk je naar uit en dan is het ineens afgelopen. Weet je? Dan ga je naar huis en denk ik, ja, dit was het. En dan keek ik naar uitgekeken en dat had ik ook een beetje met het WK. Ja, u bent weer gewoon terug bij ons in Kasteel vaas Hartelt, waar de Nederlandse ploeg zit waar we hier met Robert Geesink... en Nicky Terpstra aan tafel zitten. Ja, had het WK van 1998. U hebt in ieder geval de foto's wel gezien, hè? de beelden. Slecht weer toen. Ja, ik, ik kan het mezelf heel vaag herinneren. Ik denk dat ik wel dingen op televisie gezien heb. Maar uh, dat was al een, uh, een beetje voor mijn tijd, zeg maar. Maar dit uh, parcours ligt jou wel. Je werd ooit derde, volgens mij, ja, in de Amstel Cold Race. Ja. Dus uh, dat is wel... Uh, wat, wat verwacht je daarvan? Nou, ik denk dat het parcours sowieso natuurlijk slopend is. Zeker uh, door de lengte. Uh, wat Nicky al zegt, het weer is natuurlijk nog eventjes een vraagteken. De, de, de voorspellingen zijn wisselend. Maar het lijkt er wel op dat het wat, wat regenachtig gaat worden. Dus het gaat het ook een stuk zwaarder maken. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat dat zware parcours dat, dat het mij sowieso beter ligt dan, uh, dan uh, heel lang rustig en in één keer ergens naar boven proeven. en ja. ja, Dat is denk ik ook wat wij het liefst in de koers zien. Dat het gewoon een, uh, een zware koers is met een, met een lange finale het liefst. En er wordt heel veel gesproken over het stukje na de Kauberg Kan je er iets over vertellen? Nou ja We zijn natuurlijk normaal gewend om bovenop de Kauberg te finishen. Ja. En nu is het, uh, het stukje daarna... Uh, dat kan nog wel eens voor verrassingen gaan zorgen. Ik bedoel, dat stukje op zich is niet zo speciaal. Maar ja, het is ja, wat gewoon is er nog, met dat stukje? Nou, dat stukje is eigenlijk niks aan de hand. Maar het is gewoon een 1,3 kilometer nog, geloof ik. 1,2. En uh, dat maakt het uh, dat daar ja, nog rare dingen kunnen gebeuren. Hè? Dat als je daar met een, uh, met een groepje favorieten voorop zit... dat ze naar elkaar gaan kijken. Dat er ja. een tweede groep terugkomt. Waar dan misschien toch nog wat rappe mannen bij zitten... die de Kouderberg op zo'n manier uh, overleven. Of uh, als het stilvalt uh, dat nog uh, een... Uh, Misschien wel een oranje hemd er nog van tussen kan muizen. Dus zeg maar. dat stukje achter de Kouwburg, dat spreekt jullie voordeel? <laughs> ik denk het wel. Als je puur de finish boven de Kouwburg zou hebben... dan uh, zie ik niet uh, 1, 2, 3 iemand die daar uh, een Rodriguez of een Gilbert... Uh, in deze vorm uh, heel erg uh, makkelijk gaat kloppen. Hebben jullie spreekt. daar nog een beetje inspraak in gehad? Uh, hebben jullie daarover gesproken met, met Leo? En heeft Leo dat weer neergelegd bij de organisatoren? Want die schijnt hij te kennen van de Amsterdam Gold Race. Oh, hij zal ze vast kennen, want Leo kent volgens mij iedereen. Maar uh, <laughs> nee, wij hebben geen inspraak gehad. Tenminste, ik heb geen inspraak gehad in het, uh, in het parcours. Want normaal zou je zeggen: van finish je boven op de Kouberg is een jouw voordeel. Maar je geeft het al aan tegen Rodriguez, Valverde, Gilbert, dat soort mannen. Als het gewoon op een gegeven moment Stijlberg op gaat. Ja. Nou ja, kijk, toen ik hoorde dat 2012 WK zou hebben, en dan, uh, een aantal jaren geleden, toen dacht ik: van ja, dat is super. dat, dat, he, dat gaat mijn topjaar worden, want ik word alleen maar sterker en het gaat alleen maar beter. Maar ja, er is ook het een en ander gebeurd in mijn, in mijn carrière. Uh, flinke smakken gemaakt. Precies, uh, precies een jaar geleden uh, kon ik nog niet lopen, lag toen ik lag uh, je nog met je been omhoog. Toen, ja. Uh, ja, toen hadden ze net een pin in mijn been geschroefd, aan mijn knie. En uh, uh, die zit er nog altijd lekker in. En ik ben gewoon heel erg blij om hier weer bij te zijn en helemaal weer op zo'n hoog niveau te staan. Dat vergeten we, hè? dat die pin zit er ja. gewoon nog in. Ja, en het ja, is gewoon lang geduurd voordat ik weer een beetje op niveau was. En ik ben heel erg blij dat het voor vuelte zo liep. Dat ik er uh, goed uitgekomen ben en uh, dat we hier. Uh, ja, dat ik gewoon het, in hele goede vorm aan het WK in eigen land kan, kan starten. Heb jij je daar zelf mee verbaasd? Het feit dat je gewoon dit seizoen, dat je toch al vrij vroeg weer terugkwam... dat je weer op niveau mee kon doen? De Tour, oké, okay, dat viel tegen, maar goed, dat was een oorzaak. Ja, nou die, de, de vorm was gewoon al, zeg maar, in Californië gewoon, gewoon goed. En natuurlijk, uh, ik had gedacht dat het allemaal nog wat sneller ging... en dat het allemaal nog wat makkelijker zou gaan. Maar die laatste stapjes, die bleken heel erg moeilijk... om echt die kracht terug te krijgen. En, uh, ik uh, ben heel blij dat het er nu weer is en dat ik weer lekker vooruit kan kijken. Uh, eerst na een WK en dan gewoon weer na een normaal seizoen. Waarin ik weer lekker, uh, lekker aan dat doelen kan gaan stellen. En daar gewoon uh, ja, in ieder geval niet meer rekening mee hoeft te houden. Dat, het allemaal, uh, dat je met een uh, ontzettende achterstand uit de winter gerold bent. Die pin, gaat die er nog eens een keer uit? Uh, in principe blijft die zitten, Dat is als oh. ik fiets, fiets. Ja. Want Nicky, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, want jij hebt dat natuurlijk ook allemaal, ja, je hebt de val niet zien gebeuren, maar je weet wat er met Robert dan op dat moment gebeurt. Je ziet die revalidatie. Denk je, nou, misschien zien we hem ook wel niet meer echt op niveau terug. Maar dat dacht ik niet. Het was het jaar, uh, ja, vlak voor het WK in Denemarken dat hij toen viel. Ja, dat het wel ernstig was, hoorden we toen. Maar. Ja, ik, ik, ik, ik uh, weet wat voor vechter uh, Robert is. Dus ik, ik er wel dat hij aan ging werken om terug te komen. En het viel me vooral op uh, dit jaar reik de cold race. En toen, toen zag je gewoon dat zijn niveau nog niet was van wat hij normaal was. En uh, ja nog geen maand later hoorde ik de uitslag van uh, Californië dat hij daar won. En daar was ik wel even verbaasd over wat voor een stap hij toen gemaakt had. Leo van Vliet die, uh, zei deze week iets opmerkelijks. Dat jij uh, vorig jaar nog een beetje terugdijnste voor het kopmanschap van het WK. Uh, dit jaar is dat volgens mij niet zo. Wat is er in die tijd veranderd met jou? Uh, nou ja, ik heb natuurlijk een heel goed seizoen gedraaid. D D D dus dat is heel je... simpel. <laughs> en ah. ja, dat is natuurlijk mooi voor de resultaten. Maar wat heeft dat met jou gedaan persoonlijk? Uh, nou ja, ik ben natuurlijk uh, daardoor een stukje zekerder geworden. Ja. Nou, is dit ook uh, een parcours waar me beter ligt dan Denemarken? Maar ja, dat vooraf uh, wisten we 99% zeker dat het een sprint ging worden. Dus ja, toen kon je maar wel kop aanmaken. Maar uh, ik wist toch niet dat ik daar uh, de uitzag ging rijden. En jij zei van ik zit dan in een ploeg met alleen maar Rabo mannen en die moet ik dan een beetje gaan vertellen wat ze moeten doen. En, ja, en dat is ook ik zo, dat zo, zo. Dat ging ook een, een beetje bij. over uh, het wegkapitein zijn, dus de ploeg sturen, niet, niet zozeer over de, uh, kopmanschap. Maar als je kopman bent. En het moeilijkste een beetje. Zei, doen, ja, zo? ik zit hier met uh, als, inderdaad als eenling. En uh, dan moeten ze opeens allemaal even naar mij gaan luisteren. Dat, uh, dat is toch lastig. Ben je daarom blij dat hier iemand als Karsten Kroon erbij is... die dan als wegkapitein uh, aangesteld wordt van ja. de ervaren man? Ja. Want wat doet hij anders dan ja, wat jij zou kunnen? Uh, nou, kijk, ik wil in de finale goed zijn... en in de koers zelf niet uh, de groep gaan aansturen. Want Geen daar gedoel. gaat uh, energie in, uh, in zitten. En uh, die energie wil ik niet verspillen. Juist, ja, dus je wilt dus, uh, niks aan je hoofd hebben Nee, eigenlijk. precies. Dus, uh, dat heb ik tegen aan Leo verteld. En, uh, en uh, ik denk dat Karsten daar de juiste man voor is. We zitten tactisch gezien een beetje op de hebben we dezelfde visie. En, uh, en hij is gewoon een man die deze koers aan kan. Filemon, we zitten in het hotel van die Nederlandse renners. Nou ben jij vanmiddag even een beetje wezen buurten. Je komt van alles tegen volgens mij, verzorgers. Maar je komt ook mechaniciëns tegen. Ja, want normaal gesproken heb je per ploeg natuurlijk één mechanicien. Maar de WK-ploeg is ook één ploeg. Daar zit dan ook mechaniciën. En ik kwam erachter dat dat een mechanicien van Rabobank is. Namelijk Bart van Gogh. En ik vroeg wie er nou bepaalt wie er tijdens het WK mechaniciën mag worden. Luister maar. Jij bent mechanieker bij de Heren Profs, maar normaal gesproken werk je bij de Rabobank, toch? Ja, dat klopt. En word je dan verhuurd door de Rabobank aan het Nederlandse team, zeg maar? Ja, zo kun je het simpel gezegd wel zeggen. Dat ja. is te wel stellen. Dan ja. We krijgt dan ook echt nu geld van de KNWU? <laughs> ja. Hoe zit dat? Op dit moment niet, nee. Maar als het goed is, komt dat nog, ja. Maar vinden die renners van andere ploegen dat dan wel leuk, dat ze dan het dan met een Rabomechanicien moeten doen? Dat weet ik niet. Dat zou je aan hun moeten vragen. Maar ik denk dat het... Heb uh, denk... je nooit klachten over? Nee, ik heb er nooit niks over gehoord. Nee. Dit is een, uh, een Rabo-fiets die hier staat. Prachtig mooi uh, in het wit-oranje-blauw. Maar van wie is uh, deze Bianchi-fiets die uh, groen is? Dat is een fiets van vakantieladies van uh, Bert-Jan Lindemann. Van wie is die fiets? Die is van Koen de Kort. Moest die afgesteld worden? Bert-Jan rijdt met manueel en Koen rijdt met uh, elektronisch. Oké. Okay. Het lijkt me ook wel leuk dat je dan uh, allemaal verschillende fietsen moet monteren. Dat is ook een soort uitdaging, toch? Het is zeker een uitdaging, want zeker met lekke banden of valpartijen moet je van uh, elke fiets moet je, uh, zeker het achterwiel moet je, moet je meenemen, want het past niet op elkaar. Nee. Wie is die S Works uh, Specialized fiets dan? Die is van Karsten Kroon. Dus je hebt eigenlijk vier. Oh nee, daar ook nog een andere Giant. Ja, ik heb uh, die Specialized is van Karsten en die achterste is van Nikki. En dan hebben we Giant van, die, van de mannen van Rabo. En dan de Veld van Koen de Kort. En de Bianchi van Bert-Jan Lindeman. Is dat echt een erebaantje om het WK te mogen doen? Uh, het, is wel een, ja, het is wel een eer om daarvoor uitgenodigd te worden, inderdaad. Ja, vind ik wel. Dat is wel wat elke mechanieker wel een keer wil doen? Ja, denk ik wel. Ik denk dat elke mechanieker het wel een keer mee wil maken. Zeker in een WK in Nederland is altijd, uh, is altijd leuk. En hoe krijg je zo'n uitnodiging? Moet je dan een beetje, beetje slijmen bij Van Vliet? Of hoe werkt dat? <laughs> Nou, nah, hoe krijg ik die? Dat weet ik eigenlijk niet. Hoeveel ik er ooit bij gekomen ben. Ik ben één keer mee geweest met Van Vliet en toen zei hij, oh, dat is me wel goed bevallen. En toen heeft hij met jou erop weer gevraagd. Hoeveel verdient het eigenlijk zo WK als mechanieker? Echt, dat is, niet, dat is niet te filmen, zoveel. Maar zeg eens. Dat zei ik niet. Ik weet het niet. Ongeveer? Zo weet je dat niet. Nee, dat is... Je gaat hier een baantje doen en je weet niet eens hoeveel je ervoor krijgt. Nee. Je <laughs> hebt geen idee? Nee, nee, nee. Dat is afwachten. <laughs> serieus? Ja, serieus. Zo werkt het zo. toch niet? Je gaat toch niet de hele dag werken en dan ja, ik zie je al hoe, hoeveel ik krijg. Nou, nee, het is toch een eer. Het is toch een om voor de bond te werken? Dat vind ik toch. Vind ik het is niet echt. voor niks, toch? Het is je werk. Je bent nee. prof. Ja, dat weet ik. Maar ik hoor sowieso betaald toch ah, Oké. Okay. Dus ik krijg gewoon een maansalaris en dat blijft altijd hetzelfde. misschien dan een extra fooi. Kijk, dat is toch mooi? Tjonge, prachtig, hè? Ja, iemand die het echt het liefhebberij doet. Uh, erebaantje. Het is ook een ereplek als je gewoon voor een Nederlandse ploeg mag rijden op een WK, Robert. Ja, zeker. Dat is het altijd al geweest. En dat, uh, zeker als het hier in eigen land is. En als ik alleen uh, Bogen net al hoor spreken over uh, hoe fantastisch het was in 98 dan. Uh... Ja, dan uh, is het echt een eer om hier te mogen starten. En uh, ja, al, die, uh, al die Hollanders die waarschijnlijk gaan komen op zondag uh, een mooie koest te gaan laten zien. Want Nicky, er is afgelopen zondag is er veel gesproken hè, over dat WK uh, ploegentijdrit voor Merkenteams. Toen werd er ook wel gezegd van: ja, maar waarom rijden die profs niet gewoon ook de wegwedstrijd uh, met hun eigen ploeg? Ze kennen die jongens allemaal. Moeten ze in één keer voor volk en vaderland in een oranje shirtje gaan rijden. Wat vind jij daarvan? Ik vind, uh, ik vind het hartstikke leuk dat het voor landenteams is. Alleen. Waarom eigenlijk? Ja. Ja, dat is toch iets uh, speciaals. Uh, Michael Boogt zei het net mooi, anders wordt het toch een uh, verenigde klassieker. Hm. En een WK is toch ja, het wereldkampioenschap voor je eigen land in het Oranje. is toch iets speciaals. En uh, ja, dat maakt het speciaal. Ja. Patrick ja. de Verve, dat is jouw baas, toch? Ja. ja die denkt daar er heel erg anders over. Ja, dat begrijp ik. Ik uh... de Oh. <laughs> Van Viet, komt binnen. Ja, de bondscoach gaat zeggen dat de jongens naar bed moeten. Ja. Alleen voor oude mannen is het erop blijven. <lacht> <lacht> doet het, trouwens? hij trouwens? Oh, dat ga ik ook ja, maar naar maar bed geven, oh. <lacht> Leo, dan gaan wij verder als oude mannen. dan, ja, dan ja, ja, ja. gaan de heren naar bed. Ja, jullie zien er ouder ja, uit als ik. <lacht> maar goed, nog even over die merkenteams. Nog even ja. over dat gevoel, Ja, Patrick Lefevre, Tom Bonen, trouwens, heeft het ook geroepen. Hè, van ja. uh, laten we maar lekker gewoon met onze eigen ploeg gaan rijden. Ja, het is natuurlijk. Uh, wij worden het hele jaar betaald door die sponsor. En uh, dan rijden op het belangrijkste wedstrijd van het jaar in een ander shirt. En uh, dat is natuurlijk voor een, uh, voor een ploeg apart. Ja. Maar wat vind je er zelf van eigenlijk? Ja, ja, ik vind het wel. natuurlijk mooi, maar ja, dat weet je nou, toch. Het zo. En jij, Robert Ja, dat heeft die sponsor voor mij dan wel weer slim gedaan. Want, ja, die is, uh, <laughs> jullie blijven in het oranje rijden, dat is ook lekker, zeg? Ja, en het is al de sponsor, maar ik kan me, kan me voorstellen dat, dat het raar is natuurlijk. Hè. Je rijdt in WK en je rijdt de rest van het jaar. Rijd je dan wel weer in hetzelfde of wel in die wereldkampioenschouw? In jouw rouwbank uh, of in jouw quickstep shirt? Ja. Maar, uh, ja, wat Nicky ook al aangeeft. Ik denk dat het gewoon heel speciaal is om, om die ene koers uh, met, uh, met, voor je land uit te komen. En uh, dat, uh, ja, dat doe ik heel erg graag. Jullie ik denk... krijgen in ieder geval mooie sokjes, ja. sokjes zie ik nu net. Uh, oranje sokjes worden nu uitgepakt door Leo van Vliet. Lijkt Sinterklaas wel. Dat ja. moeten we Leo ook missen. Sinterklaas is <lacht> en... heel vroeg dit jaar. <lacht> wat, wat? Wat heb je ja, allemaal meegenomen, Precies. Ja? dan moeten we jij ook missen. <lacht> ja, dat gaat niet. Dus, nee, maar het gaat nooit gebeuren. Want de Olympische Spelen kan je ook niet op merken teams rijden. En ik vind het, dit is zo bijzonder. Het is ook heel bijzonder in, dat het in de sport gebeurt. Ik denk dat de er is ook niemand die een regenboogtrui heeft in, in, in wat voor sport dan ook. Nee. En maar in de ploegentijd, dat is zo vreemd. Nou, Laten we ja, het daar maar... eens over hebben. Waarom krijgen die mannen geen regenboogtrui ja, na de ploegentijd? Dat vind ik ja, ook. Uh... <laughs> ja, het is gewoon echt het gekste. Ik, ik denk dat die Terps hebben een regenboogtrui. Ja. ja. Dat dacht hij zelf ook voor. Ja, ja, klopt. Ik zag dat ze voor het podium. Uh, liepen ze met die medailles. Ik zeg, waar zit die trui? Ja, die krijgen jullie niet. Ja, hoezo? Ja, niet verdiend. Nee, Belgische volkslied. Ja, een Belgische ja volkslied. dat lijkt me ook heel vreemd. Ellen van ja, Dijk had het ja, met het Duitse ja. volkslied. Ik weet niet wat erger is. <laughs> Jij moest naar het Belgische volkslied luisteren. Het zijn dezelfde kleuren. Ook dat nog. Ja, ja dat was, dat was uh, wel jammer, maar ik was toch al in de euforie van de wien. Ik wou net zeggen, het was een ja. prachtig experiment en het is ja. meer dan geslaagd, denk ik. Lijkt mij ook. Wie is voor jou de grote favoriet zondag? Tom Bang. En voor jou, uh, Roberts? Um, ik verwacht eigenlijk wel veel van Nibeli. Ja. Hé, hey, die naam hebben we nog niet veel gehoord hier. Dat vind ik wel leuk. Ja. Waarom? Wat, wat, wat zie jij op dit moment in Nibeli? Of wat ja, in de, in de Vuelta heb je hem niet gezien. Nee, nee. Maar ik heb een beetje gevolgd. en uh, Hij is weer een beetje in, in gang uh, voor, voor een heel goed seizoen denk ik. En dat wilde ik heel graag. Heeft hij zelf ook aangegeven. Parcours gewonnen, de laatste tijd. En uh, ik denk dat hij... Uh, ja, ik denk dat het wel een uh, man is die, uh, die er gaat staan. Uh, zeker in Scoers. Nibali en Boni. Ja, jullie moeten naar bed. Ik hoor het van de regisseur net. Ja. Niet eens van Leo. Maar de regisseur zegt dat, dat, dat ze naar nee, bed ja, moeten. Leo's blik zegt. Van nog. mij mogen ze erbij blijven nee, zitten, maar ja. ik kan me voorstellen... jongens slapen. Ja, die hebben genoeg van mij gehoord. Je gaat liever slapen. Hij is zo lang mogelijk hier? Succes zondag. Ja. Dan kunnen jullie even Leo. stappen, bedoel je. Leo, waarom is dit zo leuk? Met een, met een ploeg met renners die allemaal uit verschillende ploegen komen... Nou ja, daar kijk ik eigenlijk nog niet eens zo naar. Ik, ik kijk naar dat het gewoon uh, leuk, leuk is om met zulke mensen te werken. Wat voor gasten zijn het? Nou, dit zijn hele verschillende mensen. Je hoort ja, al dat hoe, je. Dat hoe je, hoe ze, ze, ze, hebben, altijd een ander, ze hebben altijd een verschillende mening. Ja. Dat heb ik van de week al dat is me ook opgevallen, ook over die, over die ploeg. Want zegt ja, dat is logisch dat het sponsor, voor de sponsor zou zijn. Is dat lastig? Dat is nee, ja, maar als ze allemaal, als hebben, ze, ze allemaal hetzelfde zijn, dan zou ik het helemaal niet leuk vinden. Nee. Als het maar allemaal... het mag niet botsen, denk ik. Hè? Want, nee, maar dat ik, is aan mij. Maar was ik... het vorig jaar bijvoorbeeld, ik bedoel, dat verhaal dat hoor je wel eens. Lars Boom, Nicky Terpstra, dat ging toen niet zo nee, goed ja, samen. Vorig jaar zei ik tegen Nicky Terpstra of hij uh, de wegcaptain wilde zijn. Omdat Koos natuurlijk weggevallen was. Die heeft hm. er twee jaar met Koos gewerkt, Koos Moerenhout. En toen zei Nicky, ja, maar uh, ja, wat moet ik dan tegen die Rabo's gaan zeggen? Nou, dat zegt hij dit jaar niet meer. Hij is ook gegroeid daarin. Ja, hij, nee, is hij is volwassener geworden. Hij is gewoon zo zelfverzekerd. Hij zegt trouwens wel, ik wilde helemaal geen wegkapitein zijn... maar ik wilde gewoon voor eigen kans ja, gaan. Nee, ja, stand... maar in Londen was hij wel een beetje de wegkapitie. Maar toen in Londen was hij gewoon niet genoeg hersteld van die valpartijen. Maar ja, maar kijk, hij, wil, hij gaat voor het doel, voor, voor wereldkampioen te worden... En ja, wegcaptain is dan gewoon een, iets wat je net te veel. Uh, maar daar hebben we Carsten Kroon voor. Hij was wel degene die zei: van, ik, ik, wil, ik wil maar één ding, en dat Carsten Kroon meegaat. Ja. Terwijl Carsten Kroon niet op mijn negen man stond. Heel vaak meegenomen naar WK. jij niet alleen, Eegonk van Kessel voor jou ook. Uh, en iedere keer viel het wel een beetje tegen ja. op het WK bij Karsten, omdat hij druk op hem lag. Hè? Hij moest goed zijn op het WK. Ja, nou ja, ik heb die andere wedstrijden, kan ik me niet meer zo heel goed herinneren, maar uh, ja. Maar ik denk dat die juist nu heel belangrijk is. Omdat, ja, ik vind dat Nicky Terpstra verdiend heeft om iets te zeggen. Ja. Hey, jij bent bondscoach. Dat ben je maar een paar keer per jaar eigenlijk. Voor de rest zie je de jongens weinig. Wat kan je nog doen als bondscoach om die jongens uit nou, te laten veel meer, winnen? Hè, Nu niet zoveel meer. Maar de afgelopen weken... Wat doe je dan? Is, is dat meer mentaal? Of is nou, dat... Ja, het is gewoon allerlei kleine dingetjes. Die sokken... Ja. Kijk, het mooie vind ik van na de Olympische Spelen... dat ze de volgende dag bij elkaar zaten. die vijf man daar zo. Westra, Langeveld, Geesing, Boom en Terpstra. En dat ze mij erbij riepen. Ze zei, Leo, we hebben allemaal ideeën voor Valkenburg. Nou ja, kijk, dan denk ik dat ik op de goede weg ben. Ja. Als ik die ideeën heb, is leuk. Maar dan is het altijd van... dan moet je het een beetje door de strot drukken of wat. En toen zei ze van... Leo, we willen eigenlijk in, in, in snelle pakken rijden. We willen... Over die borden, dat is het idee van, van, van Terpstra. Ja, vertel eens, wat, wat is er met die borden? <laughs> ja. Nou ja, we hebben natuurlijk van de Amstel Gold Race... hebben we hier borden staan, bovenop de Kouwberg en op de Bemelenberg. Ja. Voor timing, voor iedereen die fietst door Limburg... die kan een chip huren of kopen. Ja. ja, ja en die kan uh, snel die kan naar boven rijden en dan uh, zie je je tijd bovenop. Je naam zie je dan op het bord ja. verschijnen... en dat wordt opgenomen door een camera. Nou ja, dat kan je op internet kan je dat allemaal weer terugzien. En die borden staan er en, en daar kun je ook... Als er niet iemand rijdt, dan kan de gemeente daar een tekst op zetten. Of wij kunnen er een tekst op zetten van Amsterdam Goldhuis. En uh, ja, dat hadden die jongens ook gezien. En Nicky zegt van ja... Weet je, die... In Londen was het natuurlijk, natuurlijk... Ja, ik heb twee renners gezien, Langeveld in het begin. Die kwam vragen wie er in de kopgroep zat. En ze hebben geen oortjes in. Hè? Dus en ze hebben geen oortjes. dus ik, kan ook helemaal... ik was vier jaar geleden tegen de oortjes. Maar ik vind het absoluut onmogelijk, dat zie je belachelijk dat je niet met oortjes rijdt. Dus jij gaat nu in een soort commando centrum zitten... Ja. met een toetsenbord voor je? Nou, computer. niet voor mij. Ik heb mensen die dat voor me doen. Want en dan, ik wat zit ja, je wat? wat op. En ik schrijf dan kattig dan met een uur, dus er wordt niks. <laughs> ja, maar wat nee, maar schrijf nee, maar zeg je dan hup Of winnen. Nou ja, wat we gaan zeggen... Dat, ik heb de jongens opdracht gegeven om daar zelf over na te denken... dus ik, daar komen ze morgen mee. En, want en, iedereen kan natuurlijk lezen, dus je moet eigenlijk een soort ja, geheimtaal hebben. Kijk, of? Bonen, alleen de Belgen kunnen het lezen. Ja. Ja, of de Nederlanders in de Nederlandse nou, dienst. Duitsers is, zijn ook niet gek. Freire nee. kan het ook lezen, denk ik. Ja, ja, nou, ja? dat geloof ik niet. Maar oh. ik denk dat hij daar te lui voor is. <laughs> die, die, zegt, die zegt na de koers van... Oh, stonden die borden er? <laughs> dus je moet eigenlijk een soort geheimtaal ja, nee, ja, dat gaan we ook doen. Dat gaan we ook doen. Maar ja. Werkt dat echt? Ja, maar alle beetjes helpen. Want je vroeg net... Wat, wat ga je nou doen? Ja, alle beetjes helpen. Ja. Maar zo zit ik er natuurlijk mijn hele leven in. Hè? Ik ja, ken niet, bestaat niet. En Dat is ook een beetje Westlands. Ja, maar wat, wat moet ik anders doen dan al die dingen verzinnen? En we hadden gisteren Guido Weijers uh, in, hier in het hotel. Ja. ja, en mentale coaching. Want ik denk dat ja. dat jouw, jouw, jouw grote talent is natuurlijk. Nou ja, dat gaan we zonder pas zien. Hè? <laughs> nee, maar ik, ik, daar geloof ik zelf heel erg in. Dus... Hoe doe je dat dan? Ja, is gewoon een teambuilding. Hè? Ik ben een van hun. Ik, ben, ik fiets zelf bijna elke keer heb ik de trainingen meegefietst. Ja, niet die hele lange, maar <laughs> <laughs> ja, ik voel me gewoon een van die jongens. En ik ben er zelf al drie jaar mee bezig met dit wereldkampioenschap. en ja, Als ik er niet in geloof, ja, wie, wie, wie gaat die jongens dan motiveren? Ja. nou Je hebt het net over Guido Weijers. Hè? Uh, gisteren die pep talk uh, was in het Rennershotel hier in Valkenburg. Daar nou, had dus de Nederlandse wielerselecties als publiek. Even meeluisteren. Ik ben uh, door Leo uitgenodigd om voor jullie te spreken. En dat vind ik superleuk om te doen. Waarom vind ik dat superleuk? Uh, gewoon omdat het mijn vak is, omdat het mijn werk is. Maar ook omdat ik zelf wil uh, wielren. Ik vroeg wel aan Leo, waarom wil je dan juist dat uh, ik kom praten? Toen zei Leo, nou, uh, zelf praat ik niet zo graag. <lacht> en, ja, ga maar staan. K en nu gaan we even... Kijk even naar degene links van je. Kijk diegene aan. En zeg tegen die... Ja, die andere mag terugkijken, maar zoek even degene naast je en zeg tegen hem of haar... ...je ziet er vandaag fantastisch uit! Doe maar even. Ja, heel goed. Heel goed, maar nu komt het volgende. Kijk nu degene... Jij ja, moet het menen uit de grond van je hart. En nu, kijk nu degene die het net tegen je zei terug aan. En zeg recht uit het hart. Ik zou willen dat ik dat van jou ook zou kunnen zeggen. <lacht> Oké okay, jongens, dan gaan we maar even anders zitten. En nu zetten we even de handen tegen elkaar. Ha, handen tegen elkaar. En wrijf even die handen warm. Even warm wrijven, warm wrijven, ja. En zet die handen even boven je, boven je hoofd, dan kan ik het ook zien. Even die handjes boven je hoofd. Iedereen, ja, totdat ze warm zijn, warm zijn. Zijn ze lekker warm? Ja. En nu leggen we die warme handen in het kruis van je buurman of buurvrouw. <lacht> Leo, hoe belangrijk is humor? Als, als je ja, naar een WK toe leest. Mijn leven bestaat uit humor. Ik vind humor het mooiste wat er is. En, uh, en weet je, dat, dat, dat hoort gewoon bij het leven. Dat is heel belangrijk. En als je humor wordt, word je vrolijk van. Net zoals dat je van de zon vrolijk wordt. Als je alleen maar het donker weer hebt, dan is iedereen zaggerijner. Van de zomer hoorde je met al die Olympische Spelen en dingen op televisie hoorde je niks meer over die eurocrisis. En de mensen gaan weer besteden, die worden weer vrolijk. Die denken, ja, wat kan mij het verrotten? Ja. En het hele voorjaar zit je die tv te kijken. Je ziet alleen maar economen die allemaal wat anders vertelt. Ja, dit is wel echt typisch idee van Vliet, hè? Zo'n cabaretier inhuren om die regels te motiveren. Ja, maar dat, motiveren. Dat, ik, het is toevallig, maar ik geloof helemaal niet in toeval. Ik kom hem tegen in Londen en we staan te praten. En, en het klikt. En hij zei, ja, ik ben helemaal gek van die wielrenners. Ik zei, nou, dan, dan gaat er gelijk iets om me heen. En dan denk ik, hey, boem, boem, boem. En dan zeg ik, ja, dan wil jij wat doen voor de renners. Dat vind ik fantastisch. Want, maar dan voel ik al dat hij dat leuk vindt. Misschien een beetje een flauwe vraag, maar wanneer gaat dit iets opleveren? Zondag? De ik denk dat het voor de jongens al een bijzondere week geweest is. Ja, het gaat, Uiteindelijk moet het zondag wat opleveren. Maar, kijk, dat heb maar, ik van maar heel... wanneer ben je tevreden? Is dat een top 10 plek? Is dat een uh, top 3? Of is ik ben dat... tevreden als we winnen. En de rest zien we dan zondag wel. Ja. Jij rijdt trouwens tijdens de trainingen mee, hè? Uh, Niet zozeer in de auto als uh, op de fiets. Oh, maar ik hoor dat wij ineens iets heel anders gaan doen. Want we gaan nog even naar Haren bij Groningen. Dat weet jij niet, Leo. Maar er is een verjaardagsfeestje van een 16-jarig meisje. En die heeft de uitnodiging op Facebook gezet. En er staan ja. op dit moment duizenden mensen, Martijn van der Zanden. Ja, nou, die staan inmiddels niet meer op de plek van waar het feestje eerst was. Want uh, ja. daar heeft hij mee ze uiteengedreven rond een uur of negen. Uh, en nu is het... Op deze plek is het rustig, maar we hebben begrepen dat er in de rest van het stadje hier toch nog wel het een en ander gaande is. Ze dus zou bijvoorbeeld de Albert Heijn geplunderd zijn. En hier vlakbij, als ik even een stukje die kant op kijk, denk ik een meter tachtig, daar staat een auto in de fik. En af en toe zie ik ook nog politie rennen en er is nog overal ME. Dus het is, het is, het is toch onrustig hier in Haren. Nou, ongelooflijk. Uh, hoe, ja, hoe lang gaat dat nog duren? Want ik bedoel, gaan ze nou al die mensen op een gegeven moment op de trein zetten en dan weg uit Haren? Of hoe gaan ze dat doen? Ja, ik heb geen idee. Ze hebben in ieder geval een aantal mensen gearresteerd, maar ja, dat kunnen ze natuurlijk lang niet bij iedereen doen, want er waren echt duizenden mensen hier. Er waren natuurlijk ook heel veel mensen die hier uit, uh, uit de buurt kwamen, dus die kunnen gewoon terug naar hun eigen huis. Ja, er waren ook mensen inderdaad van, van verder gekomen, van Groningen, maar ik heb zelf ook mensen uit Brabant gehoord en het Amersfoort. En ja, die zullen op een gegeven moment inderdaad toch weg moeten, bijvoorbeeld inderdaad met, uh, met die trein. Uh, maar ja, de ME is alles aan het schoonkammen. Uh, af en toe springen ze ook nog achter tuin in, omdat ze denken dat daar mensen zitten. En uh, ze proberen inderdaad de mensen weg te krijgen, maar ja, omdat het er zoveel zijn, zijn ze daar nog wel even zoek mee. Misschien een beetje lastig te beantwoorden vraag, maar wat voor types lopen daar rond? Het is van alles wat. Ik, bedoel, ik heb ouders met, met kinderen gezien, heel veel jongeren, schoolgaande jeugd, studenten. Maar uh, we hebben ook wel begrepen dat er ook wel wat uh, bekende hooligans van, uh, van, Groningen hier tussen liepen, van uit Groningen tussenliepen. Uh, dus ja, het, het was echt van alles wat. En wie nou precies die schoppen zijn geweest... Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet alleen dat, uh, dat, dat er werd, werd natuurlijk ook flink gedronken. Ja, en dan, uh, dan kan het natuurlijk misgaan hè, als je gaat provoceren. Martijn van der Zanden, ben voorzichtig daar in haar in ieder geval met wat daar verder gaat gebeuren. Uh, Leo van Vliet, het schijnt dat het hier morgen overmorgen ook vrij druk wordt. Nou, ik zou zeggen, als die mensen daar klaar zijn, zet ze op de trein naar Volkenburg. Je kan hier gewoon uitstappen. En en hier is het gewoon Zullen we ook op Facebook zeggen dat iedereen hierheen moet komen dit <laughs> ja. weekend. Ja, de mensen weten dat nog niet, hè? Ik, ik weet niet. Wat, ik heb er wel iets over gehoord... maar ik heb niet precies gehoord wat er nou gebeurd was. Maar er was nee, een meisje. Heel nieuwe wedstrijd huh? een meisje en die, die gaf een feestje, die wil een feestje geven en die zette dat per ongeluk openbaar op internet, op de Facebookpagina. En dat is, ja, dat is een beetje gaan lopen. En op een gegeven moment hebben zich duizenden mensen aangemeld... Ook, voor die verjaardag. Ik zet dat morgen ook op Facebook. En dan komen ze, ook wel en dan naar komen ze allemaal naar Valkenburg-Zondag... en dan hebben we ook een feestje. Zeg Leo, over jouw rol, hè? over nou, de humor waar we het net over hadden. Um, ben jij blij dat het maar één week in het jaar is? Nou, ik zou niet bij een ploeg willen werken. Kan dat ook niet? Want dat, nou, ja, je ja dat, kan, dat, dat kan niet nee, maar in de combinatie met wat ik doe. Nee, maar ook op deze manier. Nou, ik denk dat ik wel zoveel. Ik denk dat ik ook heel moe ben uh, maandag. Nee, maar ik denk bijvoorbeeld uh, iemand als Erik Dekker. Die toen hij begon als ploegleider toch ook een beetje uh, nou, dezelfde wat laconieke houding had als jij hebt. Bij een ploeg kan dat niet, blijkbaar. Nee ja, dan, dan moet je het anders doen. Uh, ik, ik zou het wel kunnen, maar ik zou het niet willen, omdat ik heel veel andere functies heb die daar niet bij passen. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld Rabobank Ploeg is een hele goede ploeg, maar vrij serieus. Dat bedoel ik. Een type als jij zou daar wel goed passen, denk ik. Ja, maar ik denk dat ze misschien... Uh, een bank is natuurlijk ook wel heel uh, serieus, net wat jij zegt. Ja. Ik denk dat... Jij bent wel iemand... Ik, ik zag je in de Tour voor het eerst. Je zat daar in het uh, Village d'Epaar. En jij gaat daar zitten en iedereen die komt naar jou toe. Jij bent wel iemand waar mensen graag bij zijn. Ja, dat heb je ook geschreven. Ja. Dat vond ik wel bijzonder. Ja. Maar nou ja, weet ik het... Uh, ik denk, de werk, die dingen die ik doe... De Amstel Gold Race ook 17 jaar. Nou ja, dat is, uh, ja, ik denk dat het een heel mooi evenement is. Ben je misschien ondeugend voor zo'n ploeg als de Rabobank? Nou ja, ik denk dat ik misschien niet zo snel iets aanneem van, van de bank zelf of zo. Dan, als ik het doe, dan wil ik mijn eigen baas zijn. Ja. En uh, ik heb het natuurlijk met de bond te maken, maar ik, ik, ook met de Amstel of waar ik voor werk, hou ik wel rekening natuurlijk met de dingen. Maar als ze mij loslaten, dan denk ik dat ik het beste resultaat haal. Als ze mij natuurlijk een beetje gaan zeggen wat ik de hele dag moet doen, ja, dan ben ik. Dat, dat, dat, dat, Was je herinner ook zo? Nee, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik veel meer zelfvertrouwen heb als 30 jaar geleden. Hmm. Maakt dat het Toen was ik juist heel uh, onzeker. Ik heb een, uh, vanavond een stukje gelezen. Dat komt in de Volkskrant morgen. Heb ik het even van tevoren gelezen? Mocht je het van tevoren lezen? Ja, nee, maar ik, ik, er, er stond alleen dat ik negen broers had, maar ik heb er maar zes, dus wow. dat is het enige wat. <laughs> dus is als het nog, als het niet veranderd is, dan weet iedereen ja. dat het eigenlijk in plaats van negen zes moest zijn. Maar ja, dat, ja, we gaan naar een stukje muziek. Ton Engels. Ga je gang, pak je gitaar en speel. Oké. Okay. Dit liedje zou zomaar kunnen gaan over een renner van de jaren 38, 39... die nog een heel klein contract voor één jaar heeft. Maar hij is moe. En hij is tegelijkertijd bang voor wat erna komt. Ik ben een de boy. Zong al peert. Ze is vannacht gestorven. En nou niks meer weert. Ga bakken naar revolver. Dat ding is kapot En dol ik mijn lasso Maar het touw is rot Ik zit hier op de prairie En ik denk aan dicht. Koffie bij een kamfer En ik denk aan dicht. Alleen met de sterren en de man Nog te mei om rek op de storm. Wie de weg van alles en iedereen en ik denk aan dich. Ik kom binnenkort naar huis. Het is goed geweest. Mijn ziel is toer en mijn oude hert is leeg. Joh, ik kom binnenkort naar huis. Dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel het langer hongerweer. Ik ben een boy. En binnenkort zong er baan. Ik trof twee weken truc, de Nooyen Indiaan. En net zo men als ik, hij deed nog zin om te vechten. Zijn veren hingen slab en futloos, overzien griezen vlechten, we hebben zitten kallen Over het leven en zo weer, chillen we de weg warm. Je zei, Ik wil niet meer. Ik heb het koord, wie in mijn hert. Ik hou naar binnen toe. Ik heb wie te duk verloren. Ik ben aan winnen toe. Ik kom binnen huis. het is goed geweest. Mijn ziel is dood en mijn oude hert is leeg. Ik kom binnen kornhuis. Dan wit ze dat, dan wit ze dat. Ik ben dus wel get langer ongeweeg. Ik ben dus wel get langer ongeweeg. Ik ben dus alleen get langer ongeweeg. Ton Engels was dat met de live muziek van vanavond. En uh, hij zei net nog eventjes, dit nummer niet, maar de nummers die hier voorkwamen... die nummers over Leontien van Moorsel, over Marianne Vos, noem het allemaal maar op. Allemaal geïmproviseerd, hè. Eén dag geleden geschreven. Ja, Jammer. ik dacht dat ik zo ergens kon kopen. Ja, nee, maar dat gaat nog gebeuren. Uh, we gaan even naar het voetballen. FC Utrecht is in de eredivisie geklommen naar de vierde plaats. In kerkraden werd Roda JC met 1-0 verslagen... door een treffer in de eerste helft van Dave Bulthuis. De linksback zorgde daarmee voor de tweede keer op rij voor de drie punten. Ook tegen PSV was hij matchwinner. En dus had verslaggever Jeroen Grutter twijfels over zijn positie. Dave, sta je wel op de goede positie in het veld? Uh, ja, dat mag jij jou oordelen. Nou, twee goals in twee wedstrijden als linksback, dat is niet zo slecht. Ja, maar kijk, het kom, die komen we wel voor uit, uh, uit standaard situaties. En, uh, ja, we trainen toch minimaal één keer in de week op zulke situaties. En uh, ja, nu, nu vliegt hij er weer in. En geweldig succes voor FC Utrecht om hier te winnen bij Rode JC. Jan Wouters heeft gezegd in aanloop naar deze wedstrijd... die overwinning van vorige week tegen PSV is pas echt iets waard... als we een resultaat halen in Limburg. Waren jullie daarvan doordrongen? Ja, absoluut. Ik bedoel, we gingen hier met het gevoel in dat we, dat we weer de volle op moesten klappen. En inderdaad, wat je zegt, uh, dat we voor de volle drie punten moesten gaan... Want dan had het pas nut uh, als, je, als je bekijkt naar de wedstrijd van vorige week. En ik denk dat we niet uh, zo goed als, als vorige week gespeeld hebben. Maar uh, als je slechte wedstrijden ook kan winnen, ik denk dat je dan toch goed bezig bent. En die goal, dus wel een mooie, mooie samenloop van omstandigheden. Hè? Hoe, wat, wat gebeurt er vanuit jouw optiek allemaal? Nou ja, die, die bal wordt ingebracht en uh, naar mijn mening wil de keeper een, een wegboksen. Maar die boxte hem omhoog en eigenlijk wat hij het enige, kon doen, het enige kon doen is een beetje in de weg staan. En uh, hopen dat die bal in mijn buurt kwam. Been uitsteken en goal. Ja, op de knieën. Met een beetje hulp van de verdediger ging je erin. Als ik jullie zo in voetballen, dan zie ik het vertrouwen eigenlijk met de week toenemen. Klopt dat? Ja, zeker weten. Uh, ik denk dat we als team uh, steeds sterker worden. En uh, ja, ik bedoel net, net wat ik al zei. Als je ook een slechte wedstrijd uh, kan winnen. En je weet dat je, als je naar rode gaat, dat je een lastige wedstrijd uh, krijgt. En als je die kan winnen met slecht spel. Uh, dan doe je het toch, uh, toch wel goed. Waar gaat dit heen? Naar woensdag. Ja, want dat is de wedstrijd waar alles om draait momenteel in Utrecht. Hè? Ajax voor de beker in de Galgenwaard. Ja, absoluut. Maar ik hoop dat, ik, dat we dan wel als team uh, beter weer gaan voetballen. En dat is het spel wat we tegen het PSV speelden. Maar ik heb daar wel uh, volle vertrouwen in. Ja, en werpt zo'n wedstrijd al als het schaduw voor Nou ja, ik bedoel, ik denk uh, dat, we, dat we morgen gewoon even rustig bijkomen dat we dan, uh, daar verder over praten. Verder over praten, ja. Nog even de administratie bijwerken. De uitslagen van de Jupiler League. Uh, FC Dordrecht Telstar werd 3-2. Go Ahead Eagles tegen FC Den Bosch 3-0. Dan hebben we FC Volendam, FC Oost Dat werd 3-1. De Noordelijke Derby. FC Emmen tegen Sportclub Veendam 2-1. Dan Cambuur tegen Sparta Rotterdam 3-2. Helmond Sport speelde gelijk tegen Fortuna Sittard 1-1. Excelsior FC Eindhoven ook 1-1. AGOVV MVV hier vlak in de buurt. 2, ja En Almere City tegen de Graafschap, de Superboeren. Dat werd 1-0. Dan hebben we uh, het, uh, de stand, het rijtje. Helmond Sport uh, leidt 16 punten. Dan MVV met 14 punten. En Cambuur 13 punten. gaan wij verder praten met Leo van Vliet. De laatste minuten van deze uitzending. Leo, als het goed is zijn de mannen en de vrouwen trouwens ook... die zijn inmiddels allemaal uh, nou ja, op bed... Rusten. Jij ziet er ook moe uit. Ja, ik ben ook moe. Dus ik ben nee, serieus, ik... ben je echt moe? Ja, ik zie het. Ja, nee, maar als ik eenmaal rustig ga zitten, dan, dan, dan ben ik moe. Hoe ik... Ja, maar komt gewoon nee, ik toch gewoon door ik gebruik alle... veel energie. Ja, je, ben, je gaat van het ene naar het andere. En uh, de manier zoals ik werk kost ook veel energie. Slaap je wel goed? Nou, dus, ik heb vannacht voor het eerst goed geslapen. Maar ik, was elke... ik ben al drie weken lang om vijf uur wakker. Oh. En, Hoe gaat dat vlak voor zo'n wedstrijd dan? Ben jij dan ook net zo gespannen als dat sommige van die jongens misschien wel zijn? Nou ja, die andere wereldkampioens op een wedstrijd, daar was ik wel... Je bent natuurlijk wel wat gewend als je de Amsterdam Gold Race organiseert. Die spanning is veel groter, denk ik. Dan, dan hangt er veel meer verantwoording hè, over veiligheid met mensen en uh, zo'n hele koers. Ja, maar je wendt er ook wel een beetje aan. Maar je, je moet spanning hebben, maar ik denk dat ik zondag wel uh, meer spanning heb. Heb je plezier in je vak? Ik vind het prachtig. Dat is er zo mooi aan? Ja, nee, het is zo mooi dat je gewoon iets in je hoofd hebt en dat wil je bereiken. En uh, ja, dat praat niemand uit mijn hoofd. En ik vind het leuk om met deze mensen te werken. En ja, ik heb plezier in als, als, als ik zie dat ik hun een plezier doe. En, en, en ik doe het. Natuurlijk ja, doe je het ook omdat je zelf wil presteren. Maar je doet het om die jongens, ja, die kunnen een de eeuwige roem houden, halen. Dat zei Gudo Weijers gisteren ook goed. En in zijn afronding, uiteindelijk, het doel is de eeuwige. Ja, Stel jij je dat wel eens voor, wat er kan gebeuren... op het moment dat het hier een Nederlander straks als eerste over de streep komt? Ik bedoel, je ja, hebt het, het verleden meegemaakt, Ja, he? ik heb het meegemaakt met Jan Raas, dus ik weet wat het betekent. Ik heb met kneteman, was ik erbij. En ja, dat is, dat, dat is waar je het voor doet. Dat is zoiets moois. Hè? Ik was bij Zoetermelk toen ik de Tour won. Ja. Als ik mensen spreek, dan zeg ik altijd... Yo, ik was met Zoetermelk toen ik de Tour won. Dan zeg ik eerder <laughs> als dat ik zelf iets gewonnen heb. Dat zijn natuurlijk toch punten in het leven van mensen... die bijzonder zijn maar de weg er naartoe moet natuurlijk ook wel heel mooi zijn. Ja, nou ja, ik vind het een fantastische week. Maar ik vind het eigenlijk al een hele mooie zomer. En toen toen geesting uitviel in de Tour de France. Toen dacht ik, hé, hey, dat is mooi. Want dan kan ik al eerder met ze gaan werken. Ja. ja, dus. Maar ja, ik draai. Ik maak van. Ik, ik ben nooit negatief. Ik, ik maak van elke. Als iemand zegt. Ja, jij hebt een probleem. Dan zeg ik, ja, jij hebt een probleem. Zo, <laughs> goede. Ik instelling. maak gewoon een ik, maak er een. ik haal er een voordeel uit. Want als. Als, als, rennen, als geesting eerder dan heb ik eerder contact. Als hij voor de derde of vierde plaats in de Tour aan het rijden is... dan ga ik hem niet bellen van, Joh, wat denk jij in Londen? Wat voor versnelling zullen we steken? Ja, maar leg eens uit, hoe werkt dat dan? Want dan bel jij hem op het moment dat hij dan naar huis ja, hij, komt. Ja, ik heb hem s'avonds gebeld. Ik zeg, Robert, mij maakt het helemaal niks uit. Jij en, rijdt? Jij, jij, jij, jij, jij rijdt en, en, en het kan alleen maar beter als jij nu in de vernieling rijdt. Dan ga je niet beter, dus het is verstandig dat je afstapt. Nou, en, uh, hij heeft een paar dagen rust genomen. Toen is hij naar Spanje, naar zijn huis gegaan of zijn appartement. Nee, dan hebben we een, elke dag of om de dag een contact. Nou ja, en ik vind dat hij daar een fantastische wedstrijd had Ik denk, als hij doorgereden had, en, dan had het anders gepakt. Dus ik, ik pak van wat, wat bij ieder, iemand anders verkeerd is... dan pak ik op als een voordeel. Wat voor invloed heb jij op uh, Robert Geesink? het is natuurlijk best wel topper. Jij bent een vrolijk iemand... Nou, maar hij is helemaal niet een topper, vind ik. Oh, dat... Als je ziet wat hij de laatste jaren meegemaakt heeft. Maar dat vergeet ook iedereen. Maar ja, dat, dat, ook telt, dat telt ook namelijk niet als resultaat. Als je vader overlijdt of, of je rijdt met zo'n penny in been, dat, dat, dat je been. Dat... Als je een heel slecht seizoen hebt door allerlei valpartijen. aan het einde word je afgerekend op wat je wint en niet wat je allemaal meegemaakt hebt. Ik vind dat hij go heel goed in het leven staat. Je moet niet vergeten dat zijn vader hier vlak bij de Kouwberg overleden is met ja. een valpartij. Ja. Ja. En ander zou zeggen, ja, maar dat. Ja, ik kan het niet aan hem merken. Waarderen Kweller. wij hem dan wel genoeg? Nee, nou ja, ik vind van niet. Nee. Ik, als ik met mensen spreek, vorige week was ik bij Wilfred Gené in een programma. En die zei: Ja, weet je, dan zit je te praten, hebben ze het over geesting? Ja, dat is een, een slappe hap. Ja, jongens, ga eens even de Vuelta rijden. Je wordt zesde. Ja. En, en, en je moet daar een klim op van 32 procent. Of weet ik hoe ver ze tegenwoordig gaan. Maar dat is natuurlijk die verschrikkelijke hoop van het ja, maar, en Je hoopt zoveel. En dat wordt allemaal gezegd door mensen die nog... Nou, Guido fietst ook veel, dus die ja. weet ook wat het is. Ik denk dat Guido het nooit zal zeggen. Als jij ziet wat in de... Als nee, ik van maar week denk we, dat we, mensen dat ook wel een beetje zeggen uit enthousiasme. Die hopen gewoon heel erg op een overwinning. Ja, maar dat, dat hoop ik ook natuurlijk. Het ja. is ook niet normaal dat we natuurlijk geen toere-etappes winnen. Nee, en, en dat moet ook veel beter, maar dat roep ik ook. En... Want wij hebben er wel talent voor. Ja, heel gelukkig hebben we. Nee, maar ja, je moet het. Want hebben wij bijvoorbeeld veel minder talent dan de Belgen? Is zo bijvoorbeeld zo'n Bonen? Is nou ja, die... Bonen is natuurlijk wel. Uh, dan ga je natuurlijk een heel slecht voorbeeld. Maar wij hebben van. Lars Bona. Lars Bonen, ja, Bomen, <laughs> bonen, Ja, maar, ja, maar Lars is kan wel, zijn wel veel beter. Ver vergelijkbare renners, toch? Sinds uh, Lars hebt toch een veel beter. Uh, vanaf net voor de. NK is hij toch beter gereden? Maar ja, ik had een, een breuking doorgegeven dat het er helemaal niet naar uit zat dat de Rabelbanks mee naar de Olympische Spelen. Nou, voor mij is die boodschap wel doorgekomen. Ja, want met boom heb je ook al ja, een tricker. Met een boom heb je gewoon een tricker. Met boom moet je gewoon trickeren, dat is een fantastische renner. Schop onder zijn kont. Schop onder zijn kont. En. en, en uh, uh, van de week was hij ook weer een beetje zo, een beetje druilerig. Maar dan zeg ik het hem gelijk. Ik zeg, Lars, uh, je gaat toch niet meer terug in je oude patroon. Moet hij dan niet naar een andere ploeg? Naar Patrick Lefevre of zo? Nee, wat, ik altijd, er, wat ik altijd tegen Michael Bogart zeg. ik zeg: Als jij op tijd veranderd had van ploeg, had jij gewoon drie klassieke scholen. Omdat iedereen wist wat er ging gebeuren. Iedereen reed, en hij was natuurlijk een renner die wilde laten zien dat hij mee was. Maar als hij een keer bij Bettini in de ploeg gezeten had, nou, dan had hij klassieke scholen. Dus ik, ik denk sowieso goed om af en toe een keer te wisselen. Maar ja. Leo, wij gaan ook wisselen. Straks met het oog op morgen. Het is bijna ik 11 slaap, uur. Ik slaap. En jij gaat slapen. En dan wie ga gaat, ik nog even luisteren wereld... in mijn bedje naar de, met het oog op morgen. Nog even. Wie wordt de o, overmorgen. Bestaat het ook dat programma ja, ja, met op het oog overmorgen. Op overmorgen. Maar of wie moet wordt de wereldkampioen uh, overmorgen? Ik zeg niet wie. Maar dan gaat een Nederlander wereldkampioen. Als het maar eentje van jullie ploeg is. Ja, nee, ja, daarom. Je hoeft mij niet uh, naar favorieten te... Uh... Word Die wordt de tweede? Ja, dat maakt me helemaal niks uit. Maar zeg je daarna? Dat hoeft niet eens een Nederlander te zijn. Als we maar winnen. Morgen zijn wij er gewoon weer. hè? Half drie in ieder geval. Wij zijn er de dameswedstrijd, morgen. jawel, maar dat is ook in jouw belang. De dameswedstrijd, we gaan ja. natuurlijk kijken wat Marianne Vos en al die anderen ervan maken. Morgenmiddag, dus vanaf half drie op deze zender gewoon te horen. Straks met het oog op morgen. Prettige avond allemaal. Ik kan niet wachten. NOS, en BNN. Het WK wil rennen. De kies heeft gesproken, we gaan voor links of we gaan voor rechts. Morgen in Troskamerbreed de politieke stand van het land. Met nieuwe relaties. Het gaat ook niets over verliefdheden. En nieuwe coalities. Ik zal nu op... een nieuws geven, daar komt hier regering van VVD en P na. Natuurlijk komt die dan niet. Luister, morgen van 11 tot 12, Troskamerbreed. En verdorie, zijn we naar het midden veroordeeld. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Combattimento Consort Amsterdam speelt Hendel's Conchetti Grossi. Nieuw op CD en live vanaf 27 september. Kijk op Combattimento.nl. Het houdt niet op, niet vanzelf. Advies en meldpunt kindermishandeling met Het Tamar, kan ik u helpen? Dag, ik bel over een vriendin van me. Ze is zo agressief naar haar zoon, Het sluit hem vaak op.